is van Kesteren met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken voor de drie noordelijke provincies. Alleen in Groningen geldt nog code geel. De onweersbuien en daarmee gepaardgaande windstoten... zijn naar het noordoosten weggetrokken. De buien die over ons land trokken, leiden op veel plekken tot overlast. In Zwolle kwamen veel straten blank te staan. In Twente raakten auto's en huizen beschadigd. In Oldenzaal liep een viaduct onder. En in Haren brak na blikseminslag brand uit in een woonboerderij. Niemand raakte gewond. Drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. Hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds het vertrek niets meer is vernomen van de ruim 300 opvarenden. De drie boten vertrokken ruim twee weken geleden vanuit Senegal, zo'n 1700 kilometer van Tenerife. Op de twee boten zaten 60 opvarenden en op de andere ruim 200. Rusland en Turkije praten over verlenging van de graandeal, Die loopt op 17 juli af. Volgens Turkse media hebben de twee landen al een eerste gesprek gevoerd... over de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden verlengd. Eerder deze week zei Rusland nog geen reden te zien om de deal te verlengen. Dit weekend was de Oekraïnse president Zelensky in Turkije. En na afloop van het bezoek zei president Erdogan... dat hij zich zou inzetten voor een verlenging van die deal. Die regelt de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. En de negende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Canadees Michael Woods... die de Amerikaan Matteo Jorgensen in de laatste paar honderd meter voor de finish wist te achterhalen. Het was de ontknoping van een lange beklimming van de Puy de Dome... een uitgedoofde vulkaan in het Centraal massief in de buurt van Clermont-Ferrand. Vingegaard behoudt de gele trui met 17 seconden voorsprong op Pogachar en morgen is de eerste rustdag in de Tour. Het weer, de laatste evige buien trekken dus naar het noordoosten. Komen de nacht klaar de top en is het grotendeels droog. Ook daalt de temperatuur flink naar een graad of 14. Morgen blijft het droog en schijnt de zon bij een graad of 26. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Carver En zijn album The First Set. Daarna komt een nieuw album van Omar Akram, Moments of Beauty. De track heet zo. Dan gaan we terug in de tijd. We zitten ongeveer bij 2020. En daar vinden we ook weer een album van Crystal Veraert, Polar Suite. Ja, Christopher Aert, een Nederlandse, heeft gestudeerd aan het conservatorium in Maastricht. Ze heeft over de hele wereld gereisd op zoek naar uh, muziek, zal ik maar zeggen. Ook voor haar eigen albums. Heeft ze zich bekwaamd in allerlei muziekinstrumenten. Woonde in Amerika met haar man. En Komt ze af en toe naar Nederland toe, um, Christopher Aert. Hele fraaie muziek, ook componeert ze muziek voor uh, grote bedrijven als Google. En ja, dat heb je natuurlijk als je in Amerika woont. Dan is het lijntje misschien uh, wat korter dan als je in Nederland woont. Maar maakt niet uit, uh, dat doet me denken aan uh, Erika Kelen, de artieste Kerani Die muziek componeert voor uh, documentaire makers in Duitsland. En ja, dat, zo werkt het in deze wereld. Allemaal korte nummertjes. Uh, dus je krijgt hele tracks te horen. Dat is altijd wel grappig. Dat het al binnen de vier minuten valt. Ik wens je heel veel luisterplezier. peaceful radio please visit my website on www.marslazar.com or stream me on all streaming channels thank you Listening to Peaceful Radio? Please visit my website, Masako-Music.com. M-A-S-A-K-O-Music.